Nog eens 1,3 miljoen kinderen lopen het risico dat ze met school moeten stoppen, meldt UNICEF. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn negen schoolkinderen gedood. Eén op de drie scholen kan niet worden gebruikt vanwege de oorlog. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoostenperiode met regen. Het worden graad of tien. Dit was het en hoe verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan 35 files, goed voor 125 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 richting Amsterdam... 9 kilometer tussen Kroopend en de Afritsoest, met zo'n 25 minuten vertraging. Verderop staat 5 kilometer bij Muiden-Oost. Op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht... tussen Nieuwegein en Utrecht 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A4 in de richting Amsterdam... tussen Kloopend Prins Clausplein en Hoogmaade 7 kilometer. En richting Den staat ook... 7 kilometer tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude. Op de A15 Europort richting Rotterdam. Drie kwartier vertraging door een ongeluk bij, bij Pernis. Dat staat 6 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A20 richting Gouda. Tussen Kropens-Schiedam en Kropen-Terbrechtseplein. Vijf kilometer aan ongeluk. Maar wel zijn de rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Dit is Zo werd het uh, 7 over 3. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een Lekkere zonnige zaterdagmiddag. En uh, ja, uh, ik denk dat Joop uh, wel geniet van het mooie weer, maar het minder voetbal van SV Zandvoort. Want hoe gaat het daar, Joop? <laughs> nog steeds, het gaat eigenlijk niet goed met, met SV Zandvoort. Nee, hè.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 een beetje uh, goed kan schieten... een goede techniek... dan kan je er een keer in... dan gaat hij... nee, te hoog, helaas te hoog... een metertje te hoog... maar wel een goede uh, mo uh, mogelijkheid voor Zandvoort. Uh, Zandvoort heeft het zwaar. Uh, deze jongens die kunnen echt wel voetballen... en ze zijn erg snel. En uh, Zandvoort uh, die moet daar <coughs> echt...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 Vereniging te zijn en is daardoor heel erg groot geworden. En zij hopen dus ook heel erg groot te worden met hun uh, nieuwe aanpak van het voetbal. Uh, Uitval van Zandvoort via Lotte Rikkers. Rikkers moeten nu afstoppen, en het wordt aan alle kanten was zijn voeten geschopt, maar het, het was blijkbaar van de scheidsrechter nee, Die sluit het uiteindelijk. <coughs> en ik krijg je een gele kaart. Ik denk uh, vanwege uh, Mekkeren, zoals dat ze mooi heet. Nee, hij laat hem in zijn, in zijn borst nog zitten. Uh, hij geeft hem al een goede waarschuwing. Dat nog een keer en dan uh, gaat wel die gele zien. Dat was dan een speler van AC Amsterdam. Uh, yes Daan, Daan, uh, naar uh, yes, Zonneveld. Ik raak die bal kwijt op een klungerige manier. En dan, kan, dan gaan die hele snelle jongens gaan weer komen daar bij, uh, bij AC. Uh, nu een, een echt een laatste uh, linie. En nog, steeds, en nog steeds in de bal. En wordt gewoon niet van die bal Het Wordt een breedte basis, wordt breed gelegd. wordt Het En dit is een buitenspelgeval. Het dat laat doorspelen omdat het van de bal bezit is. Maar het, is, het was een erg gevaarlijk berg nu. Naar paal van der Oort. Van der Oort.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 Dan ga ik weer uh, live over naar uh, Duitsersveld. naar Jan Frens, wat? heb je een doelpunt, op? Ja, ja, ja, ik heb een doelpunt, maar niet voor zo goed. Oh, nee hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, het vrije schot. Nou, ik denk een meter of tien, misschien wel twaalf buiten, straf, dit. Recht voor het doel. Rijnie Mussart zet zich, stelt zich op, hij kijkt ernaar, die bal gaat er gewoon in. zwaar <tie> <tie> in de uiterste bovenhoek. Dat is voor hetzelfde, gaat dat hij overheen gegaan, maar... Het is wel een 0-3 geworden. en Dat is uh, niet de standwoord. Uh, dus uh, uh, ja, het is ook verre van compleet. Dat, dat, maar of dat nou echt...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 Gaat naar de zijkant en die is helemaal nergens. Uh, Lucas van Straat, kan niet bij die bal komen. En de Batsalveren is die bal weer kwijt. Er gaat weer een diepe bal komen. Met vier maat tegen drie zijn ze gewoon. En dat is, de snelheid is ongelooflijk. Er wordt in geschoten. En dat, die bal sluit het vanaf uh, de keeper af de, terug. Maar de aanvaller van uh, AC Amsterdam was niet op tijd om die bal alsnog tot doelpunt te verheffen. Maar het was wel weer een gevaarlijke situatie voor het doel van <coughs> Mutsas Die nu de bal weer in het spel brengt. Ja, uh, even kijken, wie is dat, uh, dat is, eeeh, uh, Wielandberg-Belenkamp, Jesse de Haan nu. De Haan speelt nu aan de rechterkant voorin. Stelt Mol aan, Mol, die dus gaat proberen uh, een 1-2 aan te gaan met, uh... Met het aan dat is van alle kanten. Want als, in plaats van dat die bal naar de rechterkant gaat, uh, krijg je effect mee en dan gaat hij links over de achterlijn. En de AC Amsterdam mag die bal vanaf de 5 meterlijn nu in het spel brengen. Dus ondertussen gedaan. En Marius Bol gaan storen. Mol die stoort samen met uh, Verstraten. of die mist die bal. En dan gaat men weer de hele snelle jongens weer. Uh, voorin. Nu op de, op de helft van Zandvoort. Het wordt samengespeeld, wordt goed samen gespeeld, het is een slechte bal. En daar kan Dirk uh, Belen heel makkelijk die bal terugspelen naar uh, Midsaars, uh, die ondertussen die bal weer heel ver naar voren heeft getrapt. En daar kan niemand vanzelf bij komen. Dus opnieuw is de bal voor uh, AC Amsterdam. Het dat het uh, <coughs> ja, gewoon niet in het spel komt heel erg veel problemen heeft met, met dit, uh, dit elftal van uh, ja dit nieuwe elftal van heel veel snelle jongens die toch uh, lekker kunnen voetballen. En op dit moment staat uh, een, uh, een collega die staat voor me en die kan helemaal niks zien. Nu kan ik weer wel kijken. En, uh, ja, hij vroeg oh, ja inderdaad, het is uh, inderdaad de fotograaf van het uh, Han uh, die, uh, die jongen, die, die is al 18 jaar is hij op de vel en als hij uh, zegt, goed, dat is het echt niet veel zoeks. Goed, zat wat weer, terug naar Midsaart. Uh, Midsaart uh, uh, kan die bal niet kwijt, maar het is ook geen beweging, maar hij heeft nog steeds de bal aan de voeten. en hij zegt, kom op jongens, ga eens wat doen. En dan gaat hij eindelijk die bal, speelt hij naar de zijkant, naar uh, Belenkamp. weer terug naar Midsaart. Er komen twee spelers aan van uh, AC Amsterdam ja, is een diepe bal nu op Jan Zonneveld. Zonneveld kan er niet goed bij komen. Komt ook niet voor zijn man en vecht niet voor de bal. En dat, is, dat mis ik eigenlijk aan Sanfordse kant. Dit is een behoorlijke overtreding hier van uh, Peter Koper. Uh, het, wordt, wordt de bel, het spel wordt pas gezegd. Nu, nu Sanford, dus die bal over de zijlijn, werkt. het was een knappe overtreding. Maar uh, de schijnt van de er niet voor te fluiten. De speler staat ook alweer. Het zag eruit als een knappe overtreding. Het spel nu in de 44e minuut, 45e minuut is nu uh, uh, bezig. en uh, ja, Het spel is stil. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Er wordt niets gedaan. De bal wordt teruggegooid nu naar Zandvoort. En Petrik Koop pakt het op. Koper naar uh, Mol. Mol. Die, die komt goed voor zijn man, maar kan niks met die bal doen. Terug naar Rotterdam naar, naar van, van der Hoort. Die slechte bal daar. Terwijl ze recht in de voeten van <coughs> Ajax Amsterdam. En dit is een kopbal van Petrik Kooper. Op, op, op, de van is keeper die mag gewoon met handen vastpakken. Dat doet hij nu ook. En uh, rolt de bal nu uit naar Mitchell. Nee, niet naar Mitchell, naar Dillon-Kreugen. Kreugen naar Verstraten. Ja, die kan die bal heel ver, krijgt hij nu wel in balbezit. Maar hij heeft een man voor zich. Wat gaat hij ermee doen? Proberen probeert het te passeren. Gaat hij voor zich komen naar Sanfers. Uh, even kijken, uh, dat was. Ik uh, kon het niet zo goed zien. Hier is De Haan. De Haan, nee, ja. Terug naar Verstraten.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 En waarom het spel nu langs een doorspel, mag de lieve heer weten, want er is niet gewisseld, er is geen bestuur, er is één bestuurmandeling geweest, maar die heeft niet zo lang geduurd. En nu is het, uh, het zelfs nog vanocht oppassen. ja, er wordt daar een overtreding gemaakt op uh, Dylan Kreuger, uh, dat uh, wordt uh, uh, bestraft met een vrije schot, meer niet. Het was een knappe overtreding overigens, uh, iemand die uh, echt in, uh, in Kreuger klom, en dat is alweer een van de kleinste in wereld zijn, hij kwam er gewoon een half meter overheen en ja, uh, de van de Bridging daar had we volledig geen fout gekregen, maar dit was echt een echte aanval: altijd een fout van AC Amsterdam. <tie> het bezoekt er zelf erbij. Het was inderdaad, wat, wat mijn buurman zegt, er ging een idioot in. Het was inderdaad een idiote actie. Eh, waarom? Die staat 3-0 voor, voor rust nog. En dan uh, ga je zo'n idiote actie maken. Ja, dan kan je alleen maar besuren krijgen. Nu bezit je zichzelf. Maar voor hetzelfde gaat dat een zledige van voor het... een uh, uh, behoorlijke over, uh, besuren uh, gekregen. Gaat er heel rustig aan uit. Heeft totaal geen haast. Dat scheidt die maand ook niet. Ik denk dat hij hem laat nemen en daarna afsluit. Want uh, het is al, al lang tijd in feite. Ja, uh, nu gaat hij dan dat fluitje komen, neem ik aan. Ja... Uh, yeah. Nee, ja, daar is het sluitje, eindelijk. Kreugel zelf, naar, eh, daar kan er iemand bij. Niet van Zandvoort, ja, Mol, Mol, haalt uit. Nou, alle voormaal. en de keeper van AC Amsterdam kan het heel, heel makkelijk. Hij moest er even strekken maar had om die bal simpel te pakken. En er terug gewoon weer uit te schieten. Geen idee waarom het nog zo lang duurt, dat heb ik al een keer gezegd. Want dat heeft, helemaal, dat heeft er ook weer gebeurd. Amsterdam nu in een aanval. Uh, daar je daar heel snel over. goed, goed. Dat is een goede bal van Lotte Rikkers. Rikkers nu weer terug naar Zonneveld. Zonneveld neemt die bal goed aan en probeert daar de snelle haan te breken, maar die komt er net niet bij. Uh, en ook de keeper die moet het snel weer schieten anders uit halen... ...als al hard. Het is eigenlijk het rustsignaal van deze scheidsrechter die. Uh,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 Het is acht voor half vier. Soms wordt een middag en leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf het dan vooral doen hè, naar je eigen lokale omroep. ZFM Somsvoorts. En hier is een mooie van Koe en de King. En Cheris. Lo que estoy sufriendo, wat esto te lo Ik que decir. Cuéntame, tu despedida doen. Ik fue dura. Cena ik te llevo a la luna y yo no doen. Ik weet Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser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 Het zonnetje schijnt heerlijk, he. zal goed op dit moment. En dat deze muziek op de radio. Hoort, uh, Nicky Jam en uh, Eric Iglesias inderdaad met El Perdon. Ja, voordat we aan de agenda gaan beginnen, albert John, nog even de veteranen 1. SV uh, Hilgom tegen veteranen 1 op dit moment. Een tussenstand van 4 tegen 3.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 To our room, he'd be the voice of doom. Right. He said that. He said, "Two kids out on the street were picked up on the beaten in the station." So there's me with Emily and Joe, and Daddy driving home, all heading in the same direction. In you, no matter what the breaks, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so.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 deze nou uitgekozen, Albert Jan of stond hij er in één keer ah, bij? Was zo, die stond er in één keer bij? Ja, ja ik zag he? hem er in één keer <laughs> bij staan. Ik denk, hoe kan het nou? Zo'n heerlijk stukje, ja, ja softe jeugdherring. Ja, denk, mooi zou maar zeggen. The Arms of Mary, dat waren de Sutherland Brothers. Ja, heerlijke muziek zo op de zaterdagmiddag. En daar blijven we nog wel even mee doorgaan, hoor. Want hier is Shepherds en Geronimo.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 In de studio van de CfM aan de Tolweg Tina daar deden wij even lekker mee... met z'n van Shepard en Geronimo. Het is weer tijd om te gaan naar Duitsersveld. De tweede helft van de wedstrijd. SV Salvoort tegen AC Amsterdam. En in die tweede helft moet er heel wat gaan gebeuren voor SV Salvoort, Joop. Ja, inderdaad. Er moet nog steeds gaan gebeuren, eigenlijk. We spelen al hè, tien minuten in die tweede helft. En Zalvoort heeft uh, eigenlijk geen kans gehad. Zo ja, hmm. is het. Uh, er zijn wel aanvallen, uh, maar die scoren allemaal. Uh, je hebt er dus helemaal niets aan. En Stamford staat eigenlijk met de rug tegen de muur. Wordt gewoon op eigen helft vastgezet, bijna. En daar gaat. Uh, nee, de, de, de, gelukkig kon uh, Stamford die, die bal terugkoppen naar, uh, naar de eigen keeper. Uh, maar uh, de, ze staan met, echt met de rug tegen de muur. Er wordt veel druk, is er van, uh, van AC Amsterdam. Dat ze. Uh, ja, zoals ik al in de eerste helft zei, ontzettend snelle spelers heeft. En uh, goed gegroepeerd voetbal, uh, de bal lekker in de ploeg gehouden. Dat gebeurt nu ook weer. Zandvoort probeert dan wel iets te doen, maar het is allemaal karig, minimaal. En Nu moet zelfs een harde bal teruggespeeld worden op de keeper die hem probeert weg te krijgen. En dat gelukt dan ook eigenlijk. Nu, Jan Zonneveld, dus niet bepaald gelukkig in zijn basis, maar nu wel. Behalve van de Hoort, terug naar Zonneveld. Zonneveld naar, even kijken... Kreugen, die nou, een noodbal geeft richting... Uh, het was echt helemaal drie keer niks. Maar goed, hij kon het waarschijnlijk ook niet anders. Uh, want hij, die bal moest in ieder geval weg. In ieder geval nog Zandvoort. Lottie Rikers, Die zoekt eigenlijk de ruimte op. Die wordt gevonden bij Lucas van Straat. Aan de andere kant van het veld. Daar gaat uh, Nijsselberg. één man voor zich. Kan ik daar, daar wat mee doen? Inderdaad. Dat uh, zijn in tempo heeft hij. Proberen dat systemetermiet in te snijden. Dat lukt niet. En Islberg, hij heeft er nog net voor... De, de, nu gaat die bal, eh. er, wordt, er wordt niet geplacht. Er wordt ook geplacht, hè? Ja, de... Er wordt niet gevlacht en daar staat die grensrechter met zijn hand omhoog en zijn vlag naar beneden. En wil ik wil hem proberen aan te geven dat het een achterbal is. Dit is niks van het geval. De bal is over de achterlijn aan 4 en verdedigd van AC Amsterdam. En eindelijk was van eens een keer in corner nemen naar het Berg. En dan komt die bal. Hij weet waar die slag voor is. Ja, dan komt hij haal, haal- uit. Ja, het is het doelpunt. Jan Zonneveld uit de rebound. Uh, half hoog.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 de lange bal, lange bal richting de straat. kan ik erbij komen. Ja, die kan er zeker nog bijkomen. Die staat dan knap voor, zich En dan wordt hij vastgehouden. En ja, een mold, die reageert goed. Die was nog niet gevloot. En nu gaat hij wel over de straat. We spelen in de 58e minuut. Sams 1-3. En ik hoop dat ik binnenkort toch gauw bij jullie terug mag komen. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. Tv, in uh, via SIGO op kanaal 40 digitaal te ontvangen. I'm gonna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 Nee, De single van Boy George, inderdaad de man in de vrouwenkleding met Everything I Own. Tot zo na het nieuws en weer van vier uur, dus hebben we er nog één uur lang. De laatste voor voorvieren is van Ellen Clark, Father and Friends. Oh papa, sit down and hear my song. Oh and if you feel like it then please sing along. No nothing that I wanna say I haven't said before.